Is het geen plaatje.nl. Reageert u snel. Dan krijgt u liefst 15% korting op die verzuimverzekering van Centraalbeheer Achmea. Procenten waarmee je prachtige dingen kunt doen. Dus ga vandaag nog naar centraalbeheer.nl slash zakelijk. Jongen, je moet nu je brandwitcanteken gaan aanvragen hoor. Want anders kost het je straks veel meer geld. 3FM. Real music, real people. Als je van muziek houdt, dan luister je naar 3FM. Serious Radio. En nu extra weekend. En dat is dus eigenlijk een grapje, omdat het wordt gepresenteerd door Ekdom en door Veenstra. En als je daar dan van Ekdom de eerste twee letters neemt, en van Veenstra dan de laatste vier, dan krijg je dus extra. Nou, leuk hè? NPS.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 Looking down the barrel of a hot man Wij met het gitaar! Ja! Red Hot Chili Peppers en Danny California. Gerard en Michiel. Extra Weekend. 8 over 8. Tweede uur van extra weekend op de vrijdagavond. Het is weekend! Ja! Moet je even blijven roepen, dat houdt de stemming wel altijd in, hè? Ik mis nu altijd al eens een klein beetje het um, drumstel... wat we ja, vorige week in de ja, studio hadden ja, staan. Ja. Dat was dus uh, het afscheidskanoog van Wouter van der Goes. Die? Nee, ja, <laughs> nooit van gehoord. Dat ja, is weer Ik weg. zie nooit gewerkt, zeggen we dan altijd. Maar het lullige is, hij heeft hem alweer meegenomen. Dat had ik niet verwacht. Dat was zo lachen. Ik kwam van de week kwam ik om uh, tien voor zeven um, uh, hier het 3FM-pand binnen... om mijn uh, reguliere Met Michiel-programma te doen. Uh -huh. En uh, het, ik wacht op de lift, en de lift geropen. En ik zie daar echt een, een, een, een blik van ik hier, Wouter van der Goes met zijn drumschil in zijn handen. Ja. Dus die heeft me inderdaad me meegenomen. Dat is wel een beetje jammer. Nou, maar ik kreeg van de week een folder in de bus. Van een niet nader te noemen muziekhandel. En dan zag ik hem in de aanbieding. Dus hier staat binnen een week een nieuw drumstel. Ja, nou, ik heb het laten zien aan onze meerdere die advertentie zien en begon gelijk driftig te bladeren. in het... Uh, hij zei, ja ja, leuk. En dan begon ik driftig te bladeren. Dus, Kijk hier eens. Een triangle, wat uh, leuk. Een drumcomputer, kost oh. maar 10 euro. Dus we moeten er nog eventjes mee bezig zijn. Ja, nee, nou, even... Ik heb voor de sfeer wel oh, iets gosh. opgenomen met een drumstel. Oh. Om hem even erin te houden. Hè. Dat we dan toch een gevoelsmatig drumstel hier hebben. Is Komt het die? Dirk? Cool. Ik heb nog ergens... Oh, oh het gaat door. Ja, dat gaat uh, een minuutje of twee zo. Uh... Ik heb ergens nog um, een, een, uh, een, een uitleg van een drumcomputer door een Japanner. Dat is te gek. Ja, daar ja. hebben we... <laughs> <Dat> <laughs> ik zal nog maar... zoveel wel ophalen. Dat maar maar... Is, is, echt, is echt wel uh, goede shit, weet je. Hey, en uh, Gerard. Michiel. Chapeau, chapeau. En wat is er gebeurd? Dat is Frans van Muts. Nee, ik heb, ben echt trots op je. Want uh, jij hebt vandaag een angst overvallen. Je oh, bent ja. over die edge gegaan. Oh, Jij hebt man. jezelf zo geconfronteerd met jezelf... en het gewonnen van jezelf. Ja, dat is het allerergste. Het is me gelukt. Gerard Ekdom is vandaag voor het eerst van zijn leven... in een achtbaan gegaan. Ja, ik, euh, ik weet ook niet waar het vandaan was. Zou ik je misschien het verhaal van het begin vertellen? Toen ik uh, nog een klein uh, Gerardje was... Ja, werd ors. mij de keuze voor geschoteld. Gerard, of, uh, vanavond naar een, of vanmiddag naar een platenwinkel... of naar een pretpark... En wat koos <laughs> ik? Nee, waar was dat de dag op het? Daar geloof ik geen weed van. En middagje in de platenwinkel, kom op, maar de stapels LP's naar huis. Ja, maar dan Doe ga nog. je niet over de kop, hè? Nou ja, financieel wel. Oh, nee. <laughs> Nou, dat is wel een beetje het probleem wat ik vandaag heb. Want we zijn dus vandaag in Walibi geweest voor de Nationale Bedrijfsuitjesdag. Ja! Dat is raar. Bij mij werkt het ook. Bij mij even het ook. En dat was heel erg leuk, want het waren natuurlijk allemaal achtbanen en dingen. Daar ze hebben mij de achtbaan en het is echt, oh, We zijn Echt super blij. En ik was eigenlijk best wel in shock toen jij dus eigenlijk min of meer mij toevertrouwde. Ik durf niet in een achtbaan. Nee, het was echt verschrikkelijk. Maar het, het, het ergste was ook, ik werd ontvoerd, uh, vlak voor het einde van de uitzending. En ik werd gewoon met een, met een ja, met uh, tape. Met een tapeetje in die afbaan vastgezet. Maar <laughs> afba echt vastgebonden ook. En ik moest uh, proberen, dat was uh, interview met hindernissen. Ik moest een, uh, een man uh, die iets te maken had met bedrijfsuitje, moest ik interviewen. Terwijl ik dus nou, in die achtbaan zat. Dus uh, hoe is het ernaar? Nou, zo ging het ongeveer. Maar je hebt het gedaan en sterker nog, daarna ben je ook nog vrijwillig... zonder dat er iets van ja. uitzending aanvasting met ons de houten achtbaan in gegaan. En dat vind ik echt top. Ik ben niet over de kop gegaan... want het was een gratis uitje, maar het, je hebt het wel gedaan. Ja, maar ik werd er niet uh, helemaal lekker van, hoor. Echt waar? Nee, ik heb niet er... gemerkt. Ik, ik heb een goed te verbloemen. Ik was echt, uh, het was echt, dat was zo'n heftige achtbaan voor mij in doen... En ik dacht, nou oké, okay, doe het om jouw plezier te doen... maar ik ga er nooit meer vrijwillig in. Echt niet. Wat ja, maar... ik wel leuk vond, was die ja. wildwaterbaan. Ja, dat, maar dat, dat, dat is precies hetzelfde. Want dat heb je ook op een gegeven moment... volgens mij wat, wat veel mensen eng vinden aan het achtbaan... los van het over de kop element... wat je op een gegeven moment, als je het eenmaal hebt gedaan... dat je denkt, nou was dat het nou? Ja. Dan is dat klaar. Maar wat veel mensen denk ik echt eng vinden... is dat gevoel van, dat je uh, maag even tegen je huid aan loopt te hangelen... Uh, als je zo'n uh, vrije val maakt. Maar dat heb je ook in die wildwaterbaan even. Dan ga je ook even die, naar beneden. Ja, maar dat is lekker ja, maar dat heb je toch ook in die hout eigenlijk gehad? Hetzelfde Hup. Ja, maar da daar is het dan één keer en dan nog een keer en nog een keer en oh, nog een keer en oh, nog een keer. Weet je wel, ik snap ook nu waarom er zo van die een e staan daar. <laughs> Iedereen verliest constant de inhoud van zijn maat. En ja, dan moeten ze weer opnieuw. En dan moeten ze weer nieuw en dan weer. Want dat is een gouden handel daar. Ja, oké. Okay. Nee, ja. nee, dat, dat is wel een goeie. Maar de, de, de, goed, ik vond het dapper. En ik denk als jij, zoals je het nu uitlegt, dat je gewoon met één keer naar beneden, dat trek je nog wel, maar bij een achtbaan meerdere keren, dan is het gewoon een kwestie van tijd voor je ook gewoon lachend. De meest uh, ijzingwekkende achtbaan ingaat. Ja, nou die Wild Waterman vond ik echt briljant. Ik moet eerlijk zeggen, we zijn, vlak dat we weggingen, zijn we drie keer achter elkaar geweest. Er ja, was niemand. En uh, ik weet niet wat met jou was, maar ik deed mijn schoenen uit thuis en. Uh... Ja. Gerard Engel. Michiel Veenstra. Extra weekend. 3FM. 3. 3 Extra weekend. Ja, zo klonk het ongeveer vanmiddag. Ja. Supermoot, gebaseerd op twee liedjes van uh, Bronsky Beat. Te weten, Tell Me Why en Small Town Ball. Het zijn er twee inderdaad. Weet je dat het nou pas een kwartje valt? Ja, het ja, is de eerste, de eerste keer. Moet je opletten. Nou, daar valt iets. Een heel hard kwartje. En daarvoor uh, Sugar Babes en Push the Button. Nou, Zullen we de knop dan maar indrukken? Want het is zover. We hebben een G. We hebben een A. We hebben een S. We hebben een T. We hebben een gast. We hebben een gast. Yellow Pearl in de yeah. studio. He, nou, het zijn zoveel bandleden dat we eigenlijk uh, ieder... Uh, Mijn hemel Even zichzelf moeten voorstellen. Het lijkt gelijk een staande receptie als die ja, band in de studio komt. Een beetje lopend buffet ook. Hm. Nou, Stel jullie allemaal even voor en wa, uh, wat voor instrument je hanteert. En uh, welk stripfiguur je, je na gaat doen. Oh, ja, Sander, hebt ik, uh, ik, ben, ik ben Sander Keuls en ik speel de basgitaar. En welke stripartiest doe je na? Ik doe na Emiel Pijnhaker, zanger van Yellow Pearl. Oh. Daar gaan we, daar gaan we. Over the mountains. <laughs> <laughs> Oké, okay, dat was één. Next. For, next in Just, uh, line. Oh. Mijn naam is uh, Gus Gensert, ik speel de drums en uh, vocals. Uh, uh, en yeah, ja, uh, wie ga ik nou doen? The uh, Terminator. I'll be back. <laughs> ja, heel, goed, heel goed. De beste drummer van Nederland, Gus in the house. Dank je wel. En dan gaan we de volgende lied... Ik ben uh, Victor Beekman, ik speel de slaggitaar vandaag en uh, ja, ik, ik, ga voor, ik ga voor de hulk. hulk oh, wow. Smash, Daar gaan we. Je niet? Ja? ja, ja, ja. Dat was hem eigenlijk. Oh, we, oh. Ja. oh ik dacht dat we krijgen hele heftige ja, special effects. of Je gaat het kapot maken nu, maar zelfs dat niet. Nou, ja, laten we dat maar niet doen. Oh, toch. Ja, echt lekker. Oké. Okay. Nou, ik ben Emiel uh, Goedkoop, <laughs> Ik ben de toetsenist van uh, Yellow Pearl. Uh, ik, uh, ik zat te denken aan uh, Invisible Man. Die hoor je niet. Ah. <laughs> Verdomme, nu zie ik het niet. <laughs> <laughs> Treffende gelijkenis. Ja, heel goed. En dan nu? En dan nu, uh, Emil zanger van Yellow Pearl. En ik heb, ken je die serie nog in Spectre Gadget? Ja, ja go, go, Gadget. En die, in man, arms. die man met die kat. Dr. Claw. <lacht> Jij Stop, bent echt <laughs> <erg>. <mauw> Stop, <mauw> <mauw> <mauw> hij, doet, hij doet hem. <mauw> ja, te gek. <mauw> je je, je kent oh, Dr. Claw toch wel? Ja, de claw. Dat eh, Dr. Do Claw, Van, uh, Claw. van uh, Inspector Gadget. Ja, Inspector dat was Dat, dat was die, uh, die vent in die stoel die geeft ja. een was, maar alleen een ambt. Nou, popvis, hoe heet het nichtje van Inspector Gadget? Oeh, met, dit, met dat computerboek. Ja, uh, ben ik even kwijt. Penny. Bonnie? Penny. Penny. Penny. Oh. Oké. Okay. wowzers. Maakt het allemaal niet uit. Sorry, verdwalen af. Maar Yellow Pearl in de studio. Jongens, jongens, jongens, dat heb ik jullie plaat vaak gedraaid hier voor uh, You and Me. Ja. Is dat, uh, heeft dat nog effect gehad? Anders ja, ja, ja, ja, ja. zou je weer niet in zitten. Sorry. <laughs> <laughs> Heb je er nog wat aan gehad? <laughs> ja, maar gelukkig komen we nu met wat nieuw materiaal, want het werd, werd wel tijd. Dus uh, binnenkort een album: The Rebel in You. En uh, vandaag wat nieuwe liedjes uh, van dat album. Ja, ik ben toch nieuwsgierig, want dan is het uh, wat even. En het was twee jaar geleden dat jullie het Songfestival gedaan hebben... met uh, For You ja. and Me. Ja. Tenminste, het uh, Nederlandse gebeuren ervan. Het uh, nationale Songfestival. En uh, ja, dan kun je nog over straat. Ja, nou, dat, <laughs> dan kun je nog echt in over andere Dat scheelt, ja. Maar de vraag is, wat gebeurde er toen? Want uh, For You and Me, uh, nou ja, dat werd veel gedraaid. Dat was een geweldig nummer. En, en wat is er toen gebeurd? Toen hebben we nog een, een singeltje uitgebracht, Donald Down. Uh -huh. En daarna zijn we eigenlijk ja, druk bezig gegaan om te schrijven en op zoek naar, naar de goede partners uh, qua platenmaatschappij. En hebben we ook gevonden en nu uh, komt het album eraan. Oké. Okay. Dus ja. dat was eigenlijk overviel het succes jullie een beetje? Omdat ja, jullie eigenlijk ja. denken, shit, we hebben helemaal geen materiaal, dus we moeten nog even wachten. Ja, voor Jomio was het eigenlijk helemaal geen single. Talk, het was meer een, een, een grapje om... Uh... Een grapje? Ja. Dat uh... is een verdomd ja, goed grapje. Ja, dat is een goede grap gehoord. En toen, ja, ja, toen, een keer, ja, toen gebeurde er van alles en uh, nu zijn we klaar om uh, echt uh, te knallen. Ja. Wauw. Nou, heb jullie lang gewerkt aan uh, deze plaat? Uh, nou, ik denk wel een maand of negen, ja. Een hele bevalling. Een hele bevalling, ja. Ja, We moeten koen nog even bellen. Oh ja, trouwens. die gaan we zo even bellen. Ja. Koen is Hoe de, is het met zijn kleine vader? En uh, de stomme vraag, maar tevreden met de, de, de, de, de Zeker, borreling? Ja, ja, ja, nou de, de laatste hand wordt opgelegd en uh, maar wat we tot nu toe het, uh, hebben is heel erg mooi, vind maar, ik zo. De, als you and me een goede grap was, wat is het nieuwe werk dan? Een, een goed een, hele, Nou, nou een fijne plaat. Een hele fijne plaat. Mm -hmm. Verre plaat. Mm, Hé, hey, maar coeur, het leuke is, uh, ik heb even gekeken, want jullie zitten op hetzelfde label als bijvoorbeeld uh, die mevrouw van Case Choice. Ja. Sarah. Sarah Bettens. en uh, is van de Sarmo? Eén van beiden. Maakt <lacht> niet uit. Ze kunnen allebei het doel in. Wij ook weg bij. Uh, en zo. <lacht> afsluitdijk, afsluit, afsluitdijk. <lacht> nou, goed, tot zover. Wow. Maar die heeft een internationale release uh, met haar plaat gehad. Betekent dat dan ook dat jullie internationaal gaan nu? Die plannen zijn er wel, ja. ja Echt waar? Ja. Wauw. Dus, uh Yellow pearl all over Europe, minicord. Ja, maar eerst gaan we gewoon lekker in Nederland spelen, uiteraard. Ja, nou, jullie staan ja. hier vanavond. Ja, ja gewoon leuk is wel, zeg. En uh, we moeten even goed hebben. Hé, hey, ik zal jullie vast een beetje voorbereiden, want straks gaan we heftige zaken doen. Uh, jullie krijgen namelijk uh, ook nog een reality check voor jullie kiezen. Mm -hmm. En Michiel gaat nu uitleggen wat dat precies inhoudt. Ja, zeker als je dan toch overweegt om het buitenland in te gaan... is het misschien wel makkelijk om uh, ja. nu alvast te polsen hoe gewoon jullie eigenlijk zijn gebleven. Dus we gaan jullie zo meteen vijf alledaagse supermarktproducten voorleggen... en daarvan willen we graag weten, nou, wat kost het eigenlijk? Wat betaal je eigenlijk voor een pak melk? Ja. Of een pakje halfvolle margarine. Bestaat het eigenlijk, halfvolle margarine? Nee, hè? Halfvolle margarine. Dat heet dan halfvolle. dat was mijn Halfvolle margarine. Ik heb te veel achtballen gedaan vandaag. Heb je het in de gaten? Wat erg. Nou goed, dus dat zo meteen. Dus denk vast een beetje na aan de laatste keer... dat je met je mandje in de verkeerde rij stond. Want dan heb je tijd op die prijzen door te nemen. En jullie komen in een klassement terecht. We hebben het tot nu toe al één hele keer gedaan met Belladier. En die waren heel slecht, dus ik denk dat het wel goed komt. We gaan het gewoon proberen. Ja, ja. jullie zijn heel down-to-earth. Jullie gaan nog zelf naar de supermarkt om die artikelen in te slaan. Dus dat gaat helemaal goed komen, jongens. Hé, hey, het bier smaakt goed, hè, vanavond. Ligt dat ja. aan mij, of is dat echt iets uh, universeels vanavond? Ik niet dus, uh, zie iedereen hier met een, met een, een goudgele rakker. <laughs> Klote term ook. Ja, jullie gaan natuurlijk spelen zometeen. Ja, ja, ja. En dat wordt dan ook gelijk de nieuwe single. Ook, ja. Sofie. See again? Ja, ja want ja, ja. daar ben jij wel helemaal ja. aan, aan, in het hangen, hè? Goed liedje is dat. En er zit ook een hele fijne clip bij, ja. Ja, maar de lekkere Wijf heb ik gehoord. Ja, de lekkere Wijf. Waar is zij? Ja, waar is misschien ze? komt ze straks nog in werk. O, oh, gezellig. Oh, ze komt nog, oké. Okay. Kun je iets vertellen over, uh, over haar? Die moet ik nou gewoon <lacht> even zien, denk ik. Maar Gerard, ik zo, uh, ben je toch ook een gat <lacht> okay, Ja, nou, dankjewel. <lacht> <lacht> en het leuke is, eh, Emiel komt net naar me toe en zegt... ik heb de clip bij me, die kun je ook uitzenden. Het ja, is wel een radio hè, dat weet je, hè? Vierde webcam. Vierde webcam. Ja, webcam. Oh, ja, dat is... ja, oh, ja we houden oh, even de laptop voor de camera. Ja, ja dat is heel goed, uh, Nou, Jullie pearl in the house zo meteen uh, gaan ze live spelen en die Gusjongen, ik zie hem die staren naar die drumsticks. Die kan niet wachten! Je moet hem echt tegenhouden. We zeggen Animal is het oh, gewoon. Animal! Skutebal, dat is nu doen. Oh nee, pardon. Het is tijd voor de wisseling van de wacht. Nee, fuck, is dat nu al? Beide heren kijken elkaar aan. Hallo. En gooien vervolgens hun koptelefoons af. Het moment is daar. Om zo snel mogelijk langs elkaar heen, rond het DJ-meubel te rennen. Ja. Nou, ja, we zijn er. Oké. Okay. Hey. Iedereen weer op zijn plek. Ja, ja. Tijd om verder te gaan. Zie je er zo anders uit? Ja, jij ook? Met een bril. <lacht> en dat haar! Ik zie het nu pas. Jezus! Die lucht! <lacht> Heb je het <dat> gever. zo <lacht> hier! Ja, nou, dit vind ik dit weer niet nodig, hè? Kom ja, op. Nee. Jammer weer. Huh. Biertje? Ja. dead into my Dus uh, nee, achteruitgang is... Uh, uh, uh, uh, uh, nou, dat. Denk <laughs> even <op, not> <laughs> Dan pik je toch even mee. pik je toch even mee, hè, dit. <laughs> Standing still in Extra Weekend. Nou, het is inderdaad net de wisseling van de wacht geweest. Dus dat betekent dat ik nu achter de knopjes zit. Dus alles wat nu fout gaat, is niet langer de schuld van Gerard Ekdom. Maar van jou. Dank u wel. Dat is, um, zo is het ook weer. Ja, dat uh, vind ik wel sympathiek dat je dat eventjes gewoon vriendelijk aanstipt. Maar dan nu. Ik zat heel even te denken onderweg hierheen. Was jij dat? Ja, in, ineens vroeg ik het mij af. Hoe is het met Koen... Zijn vrouw en zijn kind. Ja, want Koen, Koen is vader geworden, wat was het? Uh, uh, woensdag. Woensdag is hij vader geworden van een kerngezonde zoon. Timme heet hij. Ja, ja. Ik zag het net op uh, koenswijnenberg.nl, uh, Koens weblog, een uitgebreide uitleg over wat Timme betekent. Nou, ik wil even iets checken, namelijk. Ik wil weten of hij het fenomeen tepelhoedjes al heeft ontdekt. <lacht> ik, ga zo wat, ik ga je zo uitleggen wat het doet. <lacht> ja, heel graag. Dan pak ik de, dat pikje toch even mee. <laughs> nou, ik hoop dat hij opneemt, want het kan best zijn dat niemand aan luierend verschonen is. Ja, of een tepelhoedje of aan het opzetten is. <laughs> is het ook 1, 2, 3, 4, tepelhoedje van papier? Nou, op dit moment kan ik ja. de telefoon ja. niet opnemen... Maar let op, spreek geen berichting, want de voicemail luister ik niet af. Hoor je dat? Je kan wel een sms'je sturen naar dit nummer, dat lees ik wel. Nou ja, Als je die nodig neem ik onmiddellijk contact met je op. Belangrijk. Koen Zwijnenberg luistert nooit zijn voicemail af. Wat is dit dan weer, Koen Zwijnenberg? Je leest je voicemail niet eens meer. Wat is dat nou gebrek aan belangstelling? We zijn helemaal niet gebrek aan belangstelling. We bellen je en we willen graag weten hoe het gaat. Nou weet je wat, dan vertel jij nu gewoon op die voicemail wat een tepelhoed is. En als hij dan later zegt, ik heb nog van een tepelhoed gehoord. Nee, lul, dan moet je je voicemail luisteren. Precies. Nou, de Zwijnenberg, ik wil graag dat jij mij even belt... op het moment dat je de deur uitgestuurd wordt als kerstverse vader... voor een setje tepelhoedjes. Wat <lacht> zijn tepelhoedjes? Dat zijn... We dat zijn, dat horen we ook van die toeterspijp. Is, nee, uh, de baby's hebben de neiging nogal hard te zuigen. Oh ja. Ja, maar dan kan Ik hem even naar beneden daar krijg, je te, daar krijg je tepelkloven van. Oh. En daar zijn tepelhoedjes voor om dat oh. tegen te gaan. Er is dus een soort uh, tuitje... Om de... Ik zit dit echt te vertellen ook. En, nou, en, en jij en... weet dit ook gewoon. Nee, maar het allerergste was, ik ging nog naar die, uh, naar, die, naar die drogisterij. En ik sta daar met een stalen gezicht. Sta ik daar... Mevrouw, heeft u ook tepelhoedjes? En op het moment dat ik dat voor mezelf nog een keer haal... zit ik bij mezelf... En doe er meteen een glijmiddel bij. Weet ja, je Allemaal even te compenseren. Ja, om eventjes dat rock'n'roll gehalte te Even een omhoog te krikken. Ah, toch wel, Bos, beste erbij. Heerlijk, het is weekend. Maar vergeet u de tepeltjes niet. we de niet. Maar ik wil graag weten of hij dat moment ook heeft meegemaakt. Hoe ziet een tepelhoedje eruit? Dat is denk ik een vraag die heel veel als op dit moment echt tot, tot in het, het, het <tacht> oneindige bezighoudt, Gerard. Ja, het ziet eruit. Oh. <sleven> <sleven> <tops> <tops> het is een stuk. <tops> nou, het is een stukje plastic. Dat je toch even mee! Uh, dat, uh, ja, dat, dat ziet er een beetje doorzichtig uit. En is het een, een, een kegelvorm? <laughs> ziet het ja, er meer uit als een bolletje ja. Kegel? Ja, het is een soort tuitje. En, uh, <laughs> nou ja, ik hou erover op. Koenig. Oh ja, hebt de voorspel. <laughs> Hij zit vol. De voicemail zit vol. Nee, ja, dat wil ik een keer tijd zeggen. Uh, no. no. Tepel, nou, tepelhoedjes. Vergeet dit verhaal alsjeblieft. Ik krijg thuis weer mijn lazer. Uh, we moeten eens even kijken naar een update van de... Uh, ik zal kijken wat ik voor je kan doen request. De opname heeft de maximum lengte. De... Ja, dat wil al een keer tijd nog. Niet alleen voor de volgende keer. Het was gezellig. Moet je, je voorstellen, dat komt morgen wakker wordt. <laughs> Eeuw heeft één bericht. En is toch, dit toch een keer luisteren. Toch even luisteren een keer. 1, 2, 3, 4. Uh. Tepelhoedje van papier. Dit uh, is uit de Serious Talent Pool, Cloud Machine. I'm tired of fighting shadows. Come kill them with the light. In light of reason goals but oh so bright. mij Makes me feel this way Een ja, dat is die. Oh, wat een mooie, plaat. Oh. mooie, mooie draad, hè? Justin Timberlake. Met, uh, nou ja, inderdaad, vanaf morgen dus de nieuwe mega-hit... Sexy Back. Dat is, lijkt me wel leuk als je in een discotheek iemand zegt van... Heb jij een lekkere sexy back? Ja, dat vind ik raar eigenlijk. Dat iemand, dit gaat over een sexy rug. Nee, het, het volgens mij is van... I'm bringing sexy back. Dus ik breng, oh. ik breng, ik breng, ik breng het fenomeen sexy hat, ik terug. Oh. Uh, Dan heb ik de plaat al die weken verkeerd begrepen. En je zou het moeten weten, want jij en Justin go uh, way, way back. back. Hey, this is Justin Timberlake. And you're listening to Gerard Ekdom on 3FM Serious Radio. Ik bedoel. Ja, maar het leuke is, wat jij nog niet weet... Hij heeft er ook een van jou, uh, de, met jou de naam erbij. Nee! Ja. Echt? Ja. Wacht wat is ja, voor de volgende? volgende, ja. Even kijken. Hey, this is Justin Timberlake, and you're listening to Gerard Ectom ...and Miguel Vrijnstra... ...on 3FM Serious Radio. Wauw! Hé, hey, dat Pak je toch even mee. <laughs> mee. Sympathiek zeg. Ja, goed, um, voor we overschakelen naar de gang, ik zal de webcam er wel vast opzetten... ...op 3FM.nl. Uh, waar pearl jam, uh, pearl jam... Pearl Jam, is. No. Pearl Jam Waar Yellow nee. Pearl... Nou, het wordt een Yellow Pearl Jam. <laughs> ja, dat wel, ja. Ah. Ja. <laughs> bij Yellow Pearl zo oh, gaat optreden. Eventjes een korte update. Ik zal kijken wat ik voor je kan doen. Ja, we hebben een hoop uh, binnengekregen via uh, bijvoorbeeld de sms, 4x3. Uh, via uh, de telefoon, 09091336. Ik zag ook net iemand zijn fax afgaan. Uh, er zijn een aantal <laughs> paarden binnengekomen. Er zit ineens in een papiertje contact te lopen en te Oh, mijn fax. Mijn fax, oeh. Uh, het lijkt me trouwens wel leuk als zo'n mobiele telefoon... zo'n heel klein stukje papier... <laughs> je, nou, ik de nou nou, uh, wat er binnengekomen is, uh, in de Ik zou kijken wat ik voor je kan doen. Request kort om de plaat die aan het einde van deze uh, de show te horen is. We hebben binnengekregen Dela Soul, Ring Ring. Ring het leuk. Meaning Across the River. Nou mooi oh. Bruce Springsteen. Oh, a New York State of Mind van Billy Joel oh. Sebia It's okay Love. Story of Phonics met Dakota. Oh. Tenacious D met Tribute. Oh. En nee. Talking En <laughs> <psycho wilde> <laughs> uh, direct met Webcam Girl. Ik zal kijken wat ik voor je kan doen. Precies. Ja, dus als je een plaat wil horen, dan sms je het maar. En dan aan het einde van het uur gaan we kijken wat je voor je kan doen. En als je plaat wil gedraaid, dan wordt je plaat gedraaid en dan krijg je een t-shirt. Met de ik zal kijken wat ik voor je kan doen. Hey, this is Justin Timberlake. En you're listening to Gerard Actem on 3FM Serious Radio. Ik zit er nog even over na te denken, want als je namelijk naast mekaar elkaar ligt. Hey, this is Justin Timberlake. En you're listening to Gerard Actem. En Miguel Vrijnstra on 3FM Serious Radio. Er is iets mee. Ja? Ja, ik weet niet hoe het is. Ik kan je... quite put my finger on eh? nou, it. Maar kun... het is iets mee. Ik hoor het niet, hoor. Ja. Uh, nou, ja, tijd en voor de Yellow nu. Pearl Jam. Het is tijd om te gaan naar de gangsters. Nou ja, gangsters, ze zitten in de gangen, daarom zijn ze gangsters. Zal ik even naar de deur roepen om te zeggen dat ze moeten? Ja, doe eventjes, want okay. dat is uh, die communicatielijn. Ik heb trouwens net ook een plaatje binnengekregen op de mail van, wel, van, van Tepelhoedjes. Oh, ja, die foto heb ik hier liggen, ja. Ik krijg ineens een flashback. Voor de mensen die hem willen zien, www.borsvoedingscentrum-hetgooi.nl slash nieuw kunnen beginnen. Oh. Yellow Pearl! Yeah. Yeah. Yellow. Yellow Pearl! Live! You'll die before. We used to fly everywhere. What are you hiding for? But don't worry, Cause over the mountains. There's a place by the sea. Still, is sometimes some time. Time for you and me to tell you it's over. But I don't agree, there still is sometimes. time with you and me Well, oh, my, oh Look my eyes, look into my eyes and the sea I understand I will help you out my friend All you gotta do is look into my eyes Zeggen we dat het goed was. Sorry hoor. Alles kids? Ja, best wel zeker door de nummer natuurlijk, hè? Dat lijkt me duidelijk. Robbie Williams en Kylie Minogue en kids op, uh, op 3FM in extra weekend. Ik merk echt, ik moet niet meer een hele dag in achtbanen gaan zitten... als we dit programma gaan doen, want dat klinkt echt als een dweil. Ja, echt, hè? Hoor uh, komt er die veel waterbaan? Uh, uh, en ja. die jouw rare koeienimitaties van s'nachts. nachts? Uh. Het is toch raar dat we samen de nacht hebben doorgebracht. Ik vind het toch, ja, maar weet je, Volgens mij is het goed. Want um, toen, we van uh, uh, toen we dit programma gingen doen... toen dat bekend werd, hier intern. Nou jongens, we hebben niks kunnen vinden. Het worden Gerard en Michiel. Dat, uh, <lacht> toen, toen hadden we wel zoiets... Uh, na nou, de missie moeten we een beetje meer gaan banden. Ja, hè? Oh. Ja, dat is heel goed. Dat heet teambuilding. En je ziet al van die bedrijven... Dat, die gaan dan op survival. Dat heet gewoon een weekendje in een hotel. Oh, dat is erg survivalen? Ik heb je dat wel het... eens gedaan? Nee. Ik ben één keer met een bedrijf... ik heb gewerkt, zijn we naar de Ardennen geweest. Nou, de <lacht> hel. Ah, nee. Nee, de hel. <laughs> tokkelen met je, met je collega's. Je, je wil het niet. Abzuilen ja. met mensen waar je normaal gesproken een broodje kaas mee nuttigt in, in de kantine. Het is echt, echt niet tof. En wat was de conclusie na afloop van zo'n survival weekend? Nou, ik ben drie maanden later weggegaan. <laughs> Het liefst wilde je een week later al weg, maar dat kon helaas niet. Nou, sterker nog, het, uh, uh, ik heb bijna een officiële waarschuwing aan mijn broek gehad... omdat ik zo zagrijdig in ja, dat ja, weekend. Ja, ze is echt, echt serieus Ik vond ik jou heel zagrijdig, Michiel. Nee, ja. hey, dat, dat doen we niet meer en dat is niet leuk. Dus dat gaan we nooit meer doen dan we krijgen een officiële waarschuwingen. Dat was echt... Uh... Ja, we hebben het toch een beetje over een bedrijfsuitje. Dat is toch wel vervelend eigenlijk op zo'n hysterische dag als vandaag... de Nationale Bedrijfsuitjesdag. Ja! Ja, dan gaat het applaus weer. Ja, dat is toch raar dat het dan. Uh, dat dat dan dit onderwerp weer. Uh, ja. Maar dat is een weekend vind ik heel anders. Ja, maar, nou, het is wel vaak met een bedrijf. En met een bedrijf op stap, dat kan ook heel vervelend zijn. En een gezellig paintball en zo. Oh, dat, heb je dat al eens gedaan? Nee. Ik heb één keer een paintball kogel in mijn nek gehad. Heb ik echt drie weken lang een, een, een. Nou, het leek een zuigzoen. Zo erg. Was de rode kleur. Uh,